Café Chanton. Hartelijk welkom, allemaal alle Café Chanton vrienden uit Nederland en daarbuiten. Vanmiddag gaan we de komende twee uur luisteren naar een live registratie van 18 november 2012. Café Chanton is dit seizoen 2012-2013 ook weer iedere derde zondag van de maand live in Café Jeppe aan de Veemarkt in Hoorn. Radio 51 is er dit seizoen ook weer bij. Ik doe de radiopresentatie vanuit Studio 11. Hierbij Radio 5 en alleen. en de podiumpresentatie wordt weer verzorgd door Feiko de Leeuw. We schakelen zo over naar het podium van Café Chantan in J.P. Koen, maar ik heb zoals gewoonlijk nog even tijd voor wat informatie over Café Chantan. Het team van Café Chantan brengt namelijk Nederlandstalige muziek uit, de wereld van de cabaret en de kleinkunst met teksten die een vriendlijn lijn randje kunnen vertonen. Deze middag is zoals altijd onder de muzikale leiding van Feiko de Leeuw. Wie staan er straks in het eerst uur op podium? Hier een overzicht in volgorde van opkomst. Marielle Hoogland en Maria Koenis met het lied Oudgeboren. Dan Helene Budijn over schaarste. Marien Bakker gaat het hebben over naaldhakken. Maartje Brand zingt Mag ik dan bij jou? Erika Nanning's over La Douze Frans. Dirk van der Duin zingt Politiek. Fons Vlotman zingt Als na mijn dood. Simone Zuurbier is niet bang om rijk te worden en alleen Van Wessel en Cora Lieshout dus sluiten het eerste uur af met bevruchten kan niet meer. Dan is het pauze en dan zorg ik voor muziek vanuit Studio 11 en natuurlijk zoals altijd hou ik voor jullie in de gaten wanneer de pauze voorbij is. En dan schakelen we natuurlijk weer op tijd over naar het podium van café Chantal. En dat gaan we nu ook doen, want iedereen zit er klaar voor in Café Chantant. In J.P. Koen moet ik zeggen, bij Café Chantant. En we schakelen over naar Feiko de Leeuw, die in Café J.P. Koen al klaar staat op podium. En voor jullie allemaal veel plezier met Café Chantant. Ik zie jullie straks weer terug in de pauze. Zo, meiden, hallo. hallo. Fijn dat jullie weer aan mijn zijde zijn. Uh, dames en heren, welkom, jongens en meisjes, bij uh, Café Chantant, de herfstaflevering. Dat wil zeggen, iets meer mooie luisterliedjes dan u van ons gewend bent. Natuurlijk ook een paar grappige liedjes, in ieder geval een heel mooi, prachtig programma. Ik zie voor mij liedjes als bladeren over het pad van de muziek gedrapeerd liggen. Rood, donkerbruin, oker en dat pad gaan wij met elkaar bewandelen tot de dood erop volgt. Want het eerste lied is een prachtig lied van stel nou voor dat je oud geboren wordt. Dan is dat helemaal de andere kant op. En naast mij staan Maria Koenis. En het eh, net uit het eigen gekropen meisje Mariella uit Kersenboogert. What e Dames en heren, het is crisis. Ja, ik voel het niet, want jullie zijn met zoveel gekomen dat we misschien uit de kosten komen. Maar het is voor heel veel mensen wel crisis. Maar de oudere mensen van ons team, van het Café Chantal team, die lachen erom. Die zeggen, ha, ha, ha, wat nou crisis? Zien iedereen whatsappen enzovoort met, met hun glanzende mobieltjes. Nou ja, het was vroeger veel erger, maar het was vroeger wel zwaar erger, maar ook veel... veel het was leuk, en wij weten dat nog niet, dat het leuk is om arm te zijn en uh, zielig en het altijd koud te hebben. Dat weten we niet, maar vroeger was het leuk. En, en we vragen onze, ja, onze expert, uh, in ieder geval qua leeftijd natuurlijk, maar ze komt ook uit een hele arme familie. Haar vader was schoenlapper, nou dan weet je het al. Uh, Helene Butijn, die gaat ons vertellen wat vroeger de crisisgevoelsleeftijd uh, was. Zal ik je helpen? Nee, hè? het gaat, hè? Ja, okay. Nee, de andere kant op. Dus los is links. Ja, lo nee, jij doet rechts. Dat is, rechts is rotsvast. En los is links. L, L. Ja. Nee, links is de andere kant, schat. Ja. Vroeger waren de mensen ook zo eigenwijs. Ja. <lacht> maar het is, toch, uh, ja, het is toch walgelijk als je nu hier om je heen kijkt, wat voor luxe iedereen heeft. Dat is helemaal niet nodig. Hoera, er komt weer schaarste, er komt weer tekort. Terug naar de armoe en het lege bord. Naar de poëzie van een schamele jeugd. Het vee dat terugkwam naar de stal. De peppels langs de vaart. En aan de bleke kim een rij wilde ganzen. Of wat waren het? Ik zie mijn oude blinde moeder in de blauw geruite schort, en mijn oude dronken vader bij de pan met gort. In de verte wordt het varken gekeeld door ome Sjoerd, balkenbrei, aardappels met zwoert, een feest! Kom daar nou eens om. 18 kinderen gebaard in de plaggenhut. Waarvan negen zijn verdronken in de regenput. Ja, dat was het helemaal. Maar nu... beer en patrijs en liqueurbonbons... Alles trommelgarant. Alles vol met champignons. Bwa! Ba, ba, ba, ba, ba. Stikkend in de zalm en paté met malaga. En de diepvries à la crème en de paprika. Mijn, mijn armen misdeelden. Ik wolg van de weelde. Ik wolg van de wijn en de kaas nu. En van Jamie Oliver en de avenue. Ik zit me allemaal tot boven in de strot. En ik bid... O oh God, geef me de gruwel met krenten weer en de sappige warm in de Juttepeer. En in plaats van die eeuwige weekendquiz, quiz, een preek over hel en verdoemenis. Goddank, er komt weer schaarste, er komt weer tekort. Terug naar de balkenbrei, terug naar de gord met bessen sap. Naar de poëzie. Achttien kinderen gebaard. Waarvan negen nog in leven. Maar de wasketel viel om. En toen waren er nog zeven. En de winterhanden. Van mijn zieke zuster Aag, die een miskraam kreeg bij de Ligusterhaag, bij de Plaggenhut. Ja, dat was het helemaal, een feest, kom daar nou eens om, de Ramalina's. Man. Wij armen misdeelden, ik walg van de weelde. Geef me de warmende olielamp weer en de turf en de schapen schurft, o oh heer. En de eerlijke kraam voor een koorts enzovoort enzovoort enzovoort enzovoort. Geef me de ontbering en de vliegende tering en de bijbel als enige tijdpassering en kaantjes God dank er komt weer schaarste er komt weer te kort terug naar de armoede en het lege bord Weg met de taart en de ruimtevaart, weg met de auto en terug naar het paard. Terug naar de gart. want dat was het helemaal. Terug naar het stempellokaal, terug naar het stempellokaal, terug naar het stempellokaal. Ja. Dank u wel. Uh, zoals je weet, uh, bij Café Chantal is er een commissie... die houdt zich bezig met uh, de nummerkeuze. Dat is de, de nummerkeuzecommissie. Ze had heel gedoe. Um, we gaan een aantal weken vergaderen um, over welke nummers. En we hadden op de een of andere manier... zei iemand, er moet iets komen over schoeisel. Want dat hebben we al heel lang niet gehad. We hebben het natuurlijk over heel veel onderwerpen in het leven... maar schoeisel hadden we nog niet. We hebben ondergoed gehad, we hebben hoofddeksels gehad... broeken, hemden, bloesjes... Maar schoeisel niet. Uh, jij hebt twee jaar geleden, Cora, krappe schoenen gedaan. Perfect. En uh, Cora zit ook in de commissie. En die zei: We moeten weer iets over schoenen doen. Dus ja, hoe? En dus ja, iemand zei: naaldhakker! Uh, en toen uh, dachten we: Ja, maar wie moet dat dan zingen? Nou, toen keken we even in het team. En uh, we weten dat, uh, nou ja, voor nu is dat niet anders, want ik zie helemaal de, dat ze niet meer op naaldhakken loopt. Om de een of andere, hopelijk niet traumatische reden. Maar het is het kleinste teamlid. En uh, ze heeft eigenlijk ook de kleinste stem, maar dat, dat uh, vertelt niemand tegen haar. En het is ook niet zo. Want ze heeft echt een brulboei van een uh, vocaal orgaan. Dus eigenlijk is alles aan haar klein, alleen dat is vrij groot. Uh, het is ook niet iemand om ruzie mee te krijgen. Want uh, zeker niet vroeger, want dan deed ze even zo. En dan is een naaldhakken. Maar ze heeft nu geen naaldhakken meer en ik ben heel benieuwd waarom niet. Uh, want ze zou het dus vandaag uitvoeren en ze zegt, vanochtend belt ze, ik wil niet. Waarom wil je niet? Nou, ik, ik draag ook geen naaldhakken meer, ik zie het niet meer zitten. Maar we hebben ook een afspraak dat als je niet doet wat is overeengekomen, mag je nooit meer meedoen. En dat is een beetje lastig, want de hele familie is hier. Uitleiden! Dus nou ja, het moet ervan komen. Maar één bakker uit Leiden met naaldhakken. Lager, hè? Nou begint het een keertje te komen ja zo, het leven is een zoektocht naar een vorm van eigenheid. We zoeken onderscheiding of een groepsidentiteit, en we zoeken dat in mode. We volgen elke trend. De een die heeft zich net weer tegen rimpels ingeënt. De ander vindt zichzelf om door een ringetje te halen. Draagt superstrakke broeken en kan nauwelijks ademhalen. En ik trek met mijn liedjes in een hele volle zalen. Want je kan dwepen met jezelf of met een koetsiebak. Maar de allerdomste hype is toch die naaldhak? Schoenen met die naaldhakken, hoe kan je die nou kopen? Schoenen zijn bedoeld om comfortabel op te lopen. Waarom waggelen dan meiden zonder dwang om dat te moeten? Met die superhoge palen onderaan hun voeten. Willen ze zichzelf soms op een voetstuk plaatsen? De verbinding is weggevallen. De technici zijn heel even bezig om dit te herstellen. Even geduld, dus. Radio 501: 501. De heartbeat. Op internetradio. Je jas uit en warm maar eerst je handen Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden Die regen, he, daar vind ik ook niks aan Zeg, wees eens lief, wie niet even langer blijven Dan leg je de gewone meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven Die veel beloven en niks doen, dat is niets voor mij ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Oké, okay, we gaan weer terug. Weet je wat ze nou net ook nog in mijn oor fluistert? Ha, het is me nog nooit gebeurd. Nou, maar nee. Oké, okay, uh, het is een heel mooi moment nu we allemaal, uh, het ijs is gebroken. En we zijn allemaal bij elkaar. En in de herfst wil je dat ook. Je wil uh, naast elkaar zitten en elkaars warmte voelen. En dat wil Maartje ook heel erg graag. Maartje, met een prachtig nummer. Uh, mag ik dan uh, bij jou? Ja.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 Mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en ik was ik verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen?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 Het gaat met ons zo vreselijk goed, ook financieel. Dat zei ik net al, Erika bijvoorbeeld. Erika, ja, je zou zeggen, waar doet ze het van? Ze hebben een huisje gekocht in Frankrijk. Dat is nog niet helemaal af. Ja, en ze is zo, zo trots. Kom maar, ga maar even hier daar staan, dan sta je niet in de weg. Ze heeft een, nou ja, het is, wat voor huisje is het eigenlijk? Hoe moet ik dat zien? Is dat een, een château? Bijna. Is het een château? <laughs> Gaat u nog een keer? We hebben het dan moet het echt goed gaan. Uh, Hallo? Zo, dus jullie hebben een huisje in Frankrijk. Is het soms een château? Het is een château. Ja. Onze buurman heet ook meneer Château. Dat is echt waar hoor. Oh, en ja. uh, is er ook een, zijn er wijngaarden bij? Dat vind ik zelf wel interessant. Er zijn wijngaarden, maar niet in onze tuin. Dat in jullie is, daar, daar hebben wij geen, uh, geen tijd voor. Waarom niet? Omdat wij het gewoon ontzettend druk hebben met andere dingen. Maar je bent toch op vakantie? Als je een huisje in Frankrijk hebt, dan ga je naar dat huisje om op vakantie te gaan, lijkt mij. Ja, maar ja, er zijn wel meer dingen in Frankrijk te doen. Je bedoelt dat je eigenlijk de hele dag aan het bikken bent en uh, ah, zagen. het Bikken en zagen. Biké en zaké. Ja. <lacht> ja, dat zijn wij nu nog aan het doen. Ja, dat is veel werk eigenlijk, zo'n huisje in Frankrijk. Ja. Nou, we komen er thuis in, uh, in Nederland niet meer aan toe. Nee, maar het viel mij ook op. Vorige week kwam je thuis. Dan was je eigenlijk gewoon overspannen. Je, je, je... Nee. Ja, we zijn net terug. Barst we zijn in huilen net een paar uit bij, bij de repetitie van dit lied. Dus ja, ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd of het uh, dan nu zonder huilen zal gaan. Met café crème, de la confiture en een croissantje. En voor het middaguur zit hij al aan de wijn. Begroet zijn vrienden elke dag met een slap handje. En speelt petank onder de bomen op het plein. Hij ruikt naar knoflook en rookt blonde En hij vreet slakken, maar die noemt hij escargot. Met paddenstoelen. Die hij zelf heeft gevonden en om een uur of vier drinkt hij een glas PNO. La douce France, la douce France, populair pour les vacances. Was, Was jij dat ook, feiko? Ja, nee. Ik voelde wat prikken en ik dacht, zouden dat tranen zijn? Of zo? Ja. komt hij. één, twee, drie, tegen. La douce France, la douce France, Frans. So populaire pour les vacances. van Marseille tot Paris, van de Provence tot Normandie. La douce France, la douce France. het vijfde en nootje lands van die twee zieke debiel, de Nederlandse Francoviol. Hij heet Jan. Maar had natuurlijk veel liever Jean, oh Jean-Philippe. Geeten hij drinkt wijn want dat vindt hij lekkerder dan bier en hij probeert zelfs pens en hersenen te eten en dat doet hij niet alleen in Frankrijk maar ook hier en hij zegt consequent merci in plaats van dankje en bij de bakker vraagt hij niet op stokbrood maar baguette hij heeft geen chips in huis, maar fromage op een plankje. En iedereen noemt hem Jan met de opinopijn. La douze France, la douze France, een populair, populair vacances, Van Marseille tot Paris, van de Provence tot Normandie. La douze France, la douze France, zo de vivre de land, Van die twee psychen de biel, de Nederlandse Frankoviel. Ja, maar rond de kerst, dan is hij heel Frankrijk al lang en breed weer vergeten. Dan hoopt hij net als iedereen op ijs en sneeuw. Dan zit hij lekker boerenkool met worst te eten. En drinkt een biertje en hij kijkt naar Paul de Leeuw. Maar in april komt zijn vrouw met een brochure. Want die wil wel eens iets anders dan La France. Maar hij herwint zijn chauvinisme en alu-u-u. En roept, non rien, rien, we gaan naar de Provence. La douce France, la douce France, un populaire pour les vacances Van Marseille tot Paris, van de Provence, en Normandie La douce France, la douce France, de en populaire Van Marseille tot Paris, van de Provence, Normandie La douce France, la douce France, la douce France, la douce France, la douce France, De douce France, la la douce France, la douce France, la Dankjewel, Erika. Dirk is onze politiek commentator. Nou, dat was echt wel nodig dat er hier eens even iemand uh, zijn licht laat schijnen... over wat er nou alweer in Nederland aan de hand is. Lijkt het eerst uh, Hosanna Jugé. Dan krijgen we allemaal ruzie. Ik, ik, ja. Dirk, zal het nog wat worden? Is het, nog, uh, is het nodig, de politiek? Is nou, de politiek is eigenlijk niet nodig. Niet nodig, oh. Nee. Maar okay. nou, We doen allemaal hetzelfde, dus... Uh. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is vaak een soort, uh, de politiek, dat zijn wij zelf ook. Wij zijn soms ook heel politiek, dat we niet uh, zeggen wat we bedoelen, of dat we niet goed luisteren, of ja, dat, zo, dat soort dingen. Ah, precies. Ja, precies. We steken dat... allemaal een beetje de kop in het zand. Ja, dat zit gewoon in ons allemaal. Ja, het zit in onze genen schijnbaar. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet gezien? Wist ik er niets van? Kunnen ze mij niets maken? Dus ik kijk niet. Als ik niet praat Heb ik het niet gezegd? Heb ik het niet gezegd? Wist ik er niets van? Kunnen ze mij niets maken, dus ik zeg niets. Mm -hmm. Politiek, politiek. Ik ben er niet, ik ken ze niet. Politiek, politiek. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Als ik niet lees, weet ik het niet. Weet ik het niet, wist ik het niet Kunnen zijn die smaken, dus ik lees niets mm -hmm. Politiek, politiek, ik zeg niets Politiek, politiek, ik kijk niet, dus ik zeg niets ik kijk niet dus ik zie niets ik praat niet dus ik zeg niets als ik niet luister hoor ik het niet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 Politiek, ik ben er niet, ik ken ze niet. Politiek, politiek, ik kijk niet, dus ik zie niets. Ik praat niet, dus ik zeg niets. Ik luister niet, ik hoor niets. Ik ben er niet, ik ken ze niet. Het is weer tijd voor een herfstig lied en dat uh, gaat Samir zingen. Uh, Samir, bekend van de diep doorvoelde herfstige liederen. Ik ga het proberen, mijn stem is een beetje weg. Dus, uh... Uh, Samir, dit is wel echt, echt een heel erg uh, mooi en gevoelig ook lied. En ik geloof dat het ook een soort afscheidslied is. Uh... Maar ben jij, ben, jij, ben jij echt niet goed bij stem? Moet je even wat drie, ik ben echt niet goed bij stem, maar we gaan het gewoon proberen. even een, een, een, wat, wat, wat, een beetje wat Dat maakt niet uit. Dat is een heel mooi nummer van uh, Jeroen Zeilstra, uh, geloof ik, hè? Der wereld kan zonder een vriend. Iedere eenling heeft beter verdiend. Iedere kus is een openingslied. Maar voor jou, God, dat kennelijk niet. Alles. <tossilie> Ja, zal ik als dokter eventjes ingrijpen. Mensen, dit kan toch niet. Nee. Kan het wel? Oké. Okay. Zullen we anders gewoon even met elkaar wat zangoefeningen doen om het uh, wat los te maken? Kantien. Do-re-mi. Dames en heren, doet u mee? Do-re. omhoog Ja, volgens mij heb je helemaal niet meegezongen, Sammy. Tot volgende maand. Het ja, ja, ja. lijkt ons beter. beter. Het lijkt ons echt beter, want uh, ja, misschien dat, uh, dat... als je uh, ja, Het schijnt dat bourbon goed is uh, voor dit soort bourbon. Bourbon met honing. Dus, uh, nou, oké. Okay. Um, ja, als we dan toch over ziekte en uh, eigenlijk uh, ja, hopelijk niet dood... Uh, hebben, ja, eigenlijk wel dood. Want eh, we hebben ook een filosoof in ons gezelschap... en dat is Fons. En eh, Fons is vooral heel erg filosofisch geworden... omdat eh, hij de vriend is van Maartje. Ja! Ja, dat is Daar zou ik ook heel filosofisch van worden, maar het is... Eh, eh, maar Fons heeft ook op de een of andere manier... draagt Fons een soort eh, licht eh, om zich heen. En kunnen jullie dat ook zien? Het ja, eh, heeft een soort aura. Het is een soort... Als zij op straat loopt, ook dan, dan wijken mensen ook uh, beleefd opzij. Heb ik gezien. Op de Grote Noord. Als het maar niet de lucht is. Wat zeg je? Als het maar niet om de lucht is. Om jouw lucht? Nee, die is, uh, jouw lucht is echt heerlijk. Oké, okay, dat is goed. Uh, oh ja. Zo? Ja. Maar nou, dat is echt met de meeste goeroes zo... Um, over het algemeen, als als goeroe, als je dan in zo'n hut zit, als naar op zo'n berg... ...nou, denk nou maar niet dat, je nou, dat die goeroes zich nou s ochtends en s middags en s avonds wasten. Maar omdat ze zo, zo ontzettend goeroe waren, eh, dat, eh, mensen roken alleen maar bloemengeur. En dat heb ik met jou ook. Ik ruik nu, ik ruik nu echt een heerlijke bloemengeur. Nou. Als na mijn dood de bio-industrie voorgoed verdwenen is en elke zonne van de vrouw voorgoed een erogene is Als Nederland zegt kom maar binnen, want er is plek zat Wees gerust, je hebt als vluchteling het ergste gehad. Als er hartstochtelijk gezoend gaat worden op het zebrapaad, dan heeft mijn leven zin gehad. Dit is veel leuker eigenlijk. <lacht> als alle zeeën op de wereld schoon zijn, en de Rijn en het Przewalski-paard weer terugkeert en het zwijn. Als iedereen van wat dan ook in één klap weer geneest. En niet meer naar de televisie kijkt, maar Gerard Reve leest. Als er een eind komt aan stomzinnigheid en kudde geest. Dan is mijn leven niet voor niets geweest. Ja, de wereld moet verbeterd worden. Vind maar iemand die dat kan. Het is altijd weer dezelfde. Het is Fonsi man. Ik ben een strijder voor gerechtigheid. Voor liefde en fatsoen. Ik kan nu nog niet weggaan, want er is nog veel te doen. Als vrede rijmt op Ahmadinejad en afasie op woorden schat, Als armoe rijmt op bubbelbad en tederheid op oorlogspad. Dan heeft mijn leven zin gehad, dan heeft mijn leven zin gehad. Dan heeft mijn leven, mijn zinloos leven, zin gehad. Jaren geleden trad Simone Zuurbier bij ons op. Wie herinnert zich dat nog? Ja, geweldig. En vandaag is ze er weer na drie jaar afwezigheid. Hartstikke leuk Simone. Nou, dan gaan we ervoor. Hè? Ja. Spannend hoor. Waar kom je ook alweer vandaan? Aartswoud of zo, toch? N nou, ja, bijna wel. Aartswoud tegen Hoogwoud, Hoogwoud, Aartswoud. Hoogwoud? Ja. Oh ja. ja, ik zou liever in, in Hoogwoud dan in Aartswoud willen. Nou, best leuk hoor, Aartswoud. Oh Aarts? Aartswoud. Oh, Aartswoud. Aarts ja. aarts zo, nou, wat was het? Nee. <laughs> Ik ben niet bang, voor ratten of voor spinnen, ben niet bang, voor schimmels op mijn brood, ik ben niet bang, voor steeds opnieuw beginnen, ben niet bang, voor honger of de dood, ik ben niet bang, voor tocht of een lekkage, ben niet bang, voor negatief gezeven, ben niet bang. Voor treurig promilaas, je bent niet bang Zij is niet bang Voor balken met een touw Maar als ik jullie zie met SUV's Met tasjes en een is, Gaatjes, schoenen en een vlies, Dan vind ik één ding heel erg eng en vies Ik ben bang om rijk te worden En een ruitjesbroek te dragen Ik ben bang om rijk te worden En een munt uh, uh, uh, te vragen De oesterkaart Ik ben bang om rijk te worden en de hummer te parkeren. Ik ben bang om rijk te worden met couture in plaats van kleren. Dus vergeet wat ik zing, luister niet naar dit lied. Want voor je het weet, geef je mij gelijk. En heb ik succes, dus luister dan maar niet, want voor je het weet, dan ben ik rijk. Ik ben niet bang voor koelers van de Aldi. Ben ik bang. Voor nachtelijk gezever, ben ik bang. Voor negatieve saldi, ben ik bang. Voor Albert Heijn, je never ben ik bang. Zij is niet bang. Voor verkoop van mijn spullen, ben niet bang. Zij is niet bang. Voor bladderend behang, ik ben niet bang. Zij is niet bang. Voor luizen in mijn krullen, ben niet bang. Zij is niet bang. Voor maden op de gang, maar als ik ben met veel meer problemen maak of een Vind ik één ding heel erg eng en na. Ik ben bang om rijk te worden, met zo'n jacht in Saint-Tropez. Ik ben bang om rijk te worden, en lid zijn van de VVD. Ik ben bang om rijk te worden, met een dag van dure wijn. Ik ben bang om rijk te worden, en als een ING topman te zijn. Dus vergeet wat ik zing, luister niet naar dit lied. Wat voor je het weet, geef je mij gelijk.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 Dus vergeet wat ik zing, luister niet naar dit lied, want voor je het weet, geef je mij gelijk. En heb ik succes, dus luister maar niet, want voor je het weet, dan ben ik rijk. Dank je wel. Ja, precies. Oké okay, mensen, uh, dat was Simone, nou heerlijk hoor. Um, ik denk dat het goed is als we stichtelijk, stichtelijk de pauze ingaan. En dan hebben we onze twee uh, dominees. <laughs> uh, dominees van het leven. Dat zijn jullie wel een beetje. Elke keer als je met Cora of met Helen om, over iets praat... wat uh, te maken heeft met het leven. Dat is altijd heel boeiend. Eén uh, nou, fles wijn is nooit genoeg. Dat zijn uren uh, kan je met hen filosoferen. Omdat ze ook wat ouder zijn... Want dat is toch een van de mooie dingen van ouder zijn. Je kan gewoon veel beter converseren, uh, filosoferen. Uh, jonge mensen hebben gewoon er geen tijd voor. Die moeten alsmaar ja. op hun schermpjes kijken. Ja. En die gebruiken ook van die afge rare afgekorte woorden en dat soort dingen. Er dus kan, ik vind het er kan Even... veel ja, als je, je ouder wordt. Ja, ja. Er kunnen natuurlijk ook dingen niet als ja. je ouder wordt. Ja. Ik, ik begrijp het. kan niet meer, ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe, hoe ver moet je gaan, naar verre landen, toeristen stranden, pak aan, ik zie vet randen, niet te verhullen, noodtoestanden, hoe ver moet je gaan. Vluchten kan niet meer. In de nacht verschijnen zwingt en ook Venus krijgt mankementen. Gods akker ligt er droogjes bij in haar laatste lente. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar, schrijven kan nog wel. Vrijen eens per jaar, maar bevruchten kan niet meer. Bevruchten kan niet meer. Bevruchten kan niet meer. Het heeft geen enkele zin, bevruchten kan niet meer, Ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan, met harsen of scheren of in liposuctie, in botox of lift of in reconstructie. In boerka of sluier, we zijn uit productie, hoe ver moet je gaan, vluchten niet meer uit de schoot vloeit de laatste ijzel, Dan zijn alle laatste dans. En alles wat er overblijft, is een sluitspier uit pallang. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, zonder doel maar met mijn liefje. Wat blief je, wat blief je, wat blief je nog meer? Vruchten kan niet meer, vruchten kan niet meer. Heel mooi. Hebben jullie het zelf gemaakt toch? Ja, toch even vermelden dat ook dit liedje weer helemaal zelf is bewerkt qua tekst. Een fijne, een fijne pauze allemaal. Tot straks. We zijn weer terug in Studio 11 en het is pauze en ik zal ervoor zorgen dat we weer op tijd terugschakelen naar het podium van Café Chantal. Ik heb nu tijd voor muziek en ik heb een selectie klaar liggen. Ook gaan we luisteren naar de plaat van je hoofd en die is vandaag van de groep Van Huis Uit en heet Het Duurt Te Lang. En daarna de boodschappen en dan kom ik weer bij je terug. Maar nu eerst muziek van Brigitte Kaandorp, Rozen en Borsten en daarna Cornelis Vreeswijk met Waar Ga Je Heen? Rozen verwelken en borsten gaan hangen, schepen vergaan, koek raakt op. Koffie wordt bitter en tijden vervliegen en sommige bloemen gaan dood in de knop. Boter wordt ranzig en badwater vettig, huizen verzakken en bier slaat ook dood.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 en fietsen verroesten, nooit wordt er nou eens iets mooier op. Alles wordt lelijk, maar toen ik met jou was, toen ik met jou was, toen viel dat niet op. Toen bloeiden de rozen, toen priemden de borsten. Bloemen en kussen en wijn gaf je mij lang en hartstochtelijk waren de nachten en ik dacht naïef dit gaat nooit meer voorbij. Nu loop ik weer la alleen door de straten het waait, het is nat en mijn voeten doen zeer. Overal auto's en grimmige koppen. Ik was het vergeten, nu weet ik het weer. Heupen verslijten en aderen verkalken. En spieren verslappen en droog wordt het vuil. Ogen gaan staren en haren vergrijzen. En nu zonder jou gaat dat twee keer zo snel. La la la la la la la la. 5 501, 5 The Heartbeat Of Internet Radio Waar ga je heen Zonder schoen Zonder laars Waar ga je heen Mijn kind Moeder ik zoek naar iets moois en iets waars, waars in de noordenwind. Zilver is leugen en goud is een vloek. Blijf liever thuis, mijn kind. Moeder, het geeft niet waar ik zoek, waar ik zoek. Als ik mijn droom maar vind. Ik ben een droef en armzalig persoon. Onder de zon en maan. Armoede en dood is een zwerver. Is dit een goed bestaan? Maar ik loop door en ik struikel en val. Soms sta ik op en loop. Hoog op de berg en beneden in het dal Waar vindt een zwerver hoop Waar ga je heen zonder liefde mijn kind Kijk nog eens om je heen Eens komt de man die je teder bemint Het is toch voor iedereen Liefde is heerlijk en liefde is mooi Maar niet te lang voor mij Want liefde is ook een betraal in de kooi En ik ben liever vrij Waar ga je heen zonder schoen, zonder laars Waar ga je heen mijn kind Moeder, ik zoek naar iets moois en iets waars Dwars in de noordenwind Dit is deze week De Radio 501 Plaat voor je hoop Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Maar van niets, mocht je daar ooit achter komen Geloof me, dit betekent echt wel iets Ik heb een hele hoop karaktertrekken Dus waarschijnlijk komt dit best wat onverwacht 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Hoopraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Je squashmaatje is er na drie jaar mee opgehouden. Maar jij wilt serieus doorgaan met je sport. Twee collega's bieden zich aan om elke week met je te gaan squashen. Hans, 38 jaar, gezellige drinker met indrukwekkende horeca-spoiler. Peter, 27 jaar, sportman en geïnfecteerd met het HIV-virus. Maak nu je keuze. Denk ruimer dan in hokjes. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hip gebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar geluid uit de bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live vanuit uit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, op Donderdag. S'middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag op Donderdag, Radio 501. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit. is Radio 501. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. <middels> Ze heet geen Lola, ze draagt geen Stola, maar wel een blauwe blouse met witte ruitjes. Woont in de polder, ze slaapt op zolder, daar doet ze alles op de boerenfluitjes. Ze is geboren daarbij het koren, onder de sterren gaat ze wel eens wandelen. Ze heeft twee kleuren als bellenfleuren, ze geurt naar goud, en amandelen. Ze heeft dat pure, geen oud couture, maar wat ze hebt moet, het heeft ze wel. Daarom, daarom roept er elke vrijgezel. Zin, laat de zin, zin, laat de zin, zien, zien laat de zin hoe mooi je bent. Zin, laat de zin, zin, laat de zin, zin, laat de zin hoe mooi. Zin, laat de zin, laat de zien. La zin zien, hoe mooi je bent. Zin, laat de zin, je bent oog nog zien. Die. Platen lansen, moet je zien dansen, dan zwaait ze driftig met de rode lokken. Ze heeft dat warme, een tikkie karme, en ook ter heupen hebben dat barokke. Ze heeft dat robuuste, dat zelfbewuste, en in der armen is het eeuwig lente. Als ze je kust dan, wees maar gerust man, ze breekt je hart meteen in gruzelementen. Ze is niet exotisch en niet neurotisch, maar wat ze hebben moet dat heeft ze wel daarom, daarom roept er elke vrijgezel. Zie, laat de zien, zien laat de zien, zien laat de zien hoe mooi je bent. Zie, laat de zien, zien laat de zien, zien laat de zien hoe mooi. Zin laat de zien, laat de zien, zien hoe mooi je bent. zin laat de zien, zin, la zin, zin, la la la zin, zin, je bent mijn nog zien. Ze gaat niet tien, ze kan niet skiën, maar lief wat heeft ze een allure? Door volle knieën zijn melodieën, ze heeft er hele handel van nature. Ze heeft dat malsen, als ze gaat walsen, dan gaat het mannenhard holder de bolder. Ze heeft dat verse van rode kersen, dat mooie hemellichaam uit de polder. Ze hoort podori bij Hollands glorie, en wat ze hebben, dat heeft ze wel... En daarom, daarom roept er elke vrijgezel. Zie. Sin sin la de sin sin la de sin um mooi bent. sin la de sin sin la de sin sin la de sin sin la sin um sin me la de sin la de sin sin hu mooi vent sin la de sin je bent me nog op sin me nog op pot sin me nog op pot sin me nog oh. pot sin me nog op pot sin me nog op Welkom in de tweede uur van Café Chantal voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld. Je luistert naar Radio Veidelijn, naar Café Chantal en dit is een live registratie van Café Chantal van 18 november 2012. Mijn naam is Rogier van en ik zit in Studio 11 en de presentatie op het podium wordt verzorgd door Feiko De Leeuw. Maar die hoor je straks, want het is nu pauze bij Café Chantal, dus er is even geen beweging op het podium. Ik weet wel wie er straks in de tweede uur nog op het podium komen en ik zal even vertellen wie dat dan zijn. Als eerste komt op het podium Maria Koenis en zij zingt De Lelijkheid. Dan gaan we luisteren naar Simone Zuurbier met De Billen van het Nationaal Ballet. Marijn Bakker horen we daarna met Scharrol Kwarrel. Helene Budijn die scheurt langs met haar rollator. Maatje Brand zingt na Helene het lied Alles Komt Goed. Dan Klaas Visser met Verliefd Beetje een. En dit uur wordt afgesloten met de G-Spots met Hans de Boy. Dit uur opende ik met zing van Toon Hermans. En nu voor jullie Wim Zonneveld met Zo Heerlijk Rustig. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand.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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica die speelt door. re mi fa sol tra, la tralala tralala. Zo heerlijk rustig, je yeah, je yeah. en een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig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 en plots links weg de muzikant, de kinderen zitten hand in hand. Maar de zee ruist nog voort, dat is al wat je hoort. Zo heerlijk rustig, de mensen blijven even staan. Voordat ze weer naar huis toegaan en ze zuchten voldaan. Wat was dat rustig. Ja, yeah, ja. Yeah. We gaan even schakelen met het podium van Café Chantal. Even luisteren wat er gebeurt. Nou, zo te horen zijn ze nog niet zo ver. Dus uh, doen we een plaatje van Stef Bosch. Ik heb gedronken. Ik heb gedronken met de dood op het leven Samen doorgezakt totdat de ochtend kwam Ik zei je moet me nog een jaar of dertig geven Om te zeggen wat ik nu niet zeggen kan Ik heb gedronken met de dood op het leven Ik heb geluisterd naar zijn eeuwenoud verhaal ik was alleen en om mij heen zag ik degene Die niet meer op hun benen konden staan Ik zag een vrouw verzonken in gedachten Met de laatste, laatste ronde in haar hand En met de uitgelopen sporen van mascara Rond de ogen waar het vuur niet meer in brand en zei ze heeft gedronken, ze heeft gedronken, ze heeft gedronken, zij heeft gedronken, ze heeft gedronken, ze heeft gedronken, ze heeft gedronken, ze heeft gedronken. Ik zag de ogen van een man die aan een vrouw dacht, die hij door zijn eigen schuld is kwijtgeraakt. Verblind door het verlangen naar een vrijheid, waarvan hij nu weet dat hij niet bestaat. En hij, hij heeft gedronken, hij heeft gedronken, hij heeft gedronken, hij heeft gedronken. Hij heeft gedronken.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 Deed haar aan. De man liep wankel aan ons voorbij De dood die vroeg hem, kan ik helpen? Toen keek hij om naar mij en zei Dit zijn vandaag mijn laatste klanten Het is al licht, dus ik moet gaan Het was een niet geheel oninteressante avond, maar Wij zien elkaar dus over weg, dertig jaar En ik, ik heb gedronken gedronken, Ik heb gedronken Ik heb gedronken Ik heb gedronken op het leven gedronken op het leven gedronken op het leven ik heb gedronken op het leven ik heb gedronken op het leven ik heb Fred weet ik wil uh, weer even terug naar Café Chantan. Daar gaat hij. dit misschien een voor jou? Ja, nee, nee, nee hoor. Ze zijn uh, nog nee. niet uitgepauseerd. Dan gaan we toch gewoon weer even een plaatje draaien. Wat dacht je van uh, Rita Hovink? Laat me alleen. Laat me alleen. Alleen met al mijn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 Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Daar staat zijn laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeket. En ik voel zijn hand op mijn schouder.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 Dat wordt pure parodie Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor Begrijpt wat ik nu voel Ach, het komt toch wel vaker voor Straks komt je glimlach weer Ben je hem weer vergeten dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen niet. Dit gevoel gaat nooit voorbij, want verdriet om echt te is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen. Zuur niet tegen mij, ik mis hem. De wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem dichtbij. Laat me alleen, alleen met al mijn ik weet dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst stemmen toe. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloren begrijpt wat ik bedoel Laat me alleen Radio 501, 501, the heartbeat Op internet radio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 Arm kind, zestien lente zo pret. Ach, wat ligt je hier stil langs de kant van de weg? Ze trot een voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had.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 ...langs de kant van de weg. Ik reageer op de radioprogramma's... Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Ik krijg van Fred Serifilk... ...een seintje dat ze er klaar voor zijn... ...en dan gaan we overschakelen... ...voor het tweede deel van Café Chantal. We gaan nu naar het live audio. Naar de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. In het Café Chantal, Café Chantal, daar krijgt u bij een wijtje, een wijtje en een wijtje. In het Café Chantal, Café Chantal, daar krijgt u voor een prik, de hele middag schrik. Daar heeft u voor een prik, de hele middag. Schik, Zo, dames en heren, we gaan door met. Eh, jongens en meisjes, we gaan door met de tweede set. En we hebben eigenlijk al meteen een heerlijke zangeres. Ook een hele mooie zangeres. Eh, ik ken haar vrij goed. Ze is heel veel mooier dan ik. En ik zou willen dat er eens een tijd was, een periode waarin lelijkheid, zeg maar. Lelijkheid, dat dat eigenlijk het meest gewenste ideaal was. In die tijd leven we helaas niet. Dus eh, ik ben niet echt blij. Met mezelf. Maar als lelijkheid nou toch. Zoals in sommige culturen. Vinden ze bijvoorbeeld hele dikke mensen heel erg mooi. Bijvoorbeeld in Japan. Hoe dikker je buik in Japan. Hoe meer in aanzien je staat. Hoe intelligenter, hoe wijzer. Hoe dikker je buik, hoe wijzer. Dat is bij ons niet, echt nog. Uh, en zo zijn er eigenlijk meer dingen. Schoonheid is toch cultureel bepaald. Maar u zult het met me eens zijn dat uh, waarschijnlijk Maria Koenis over de hele wereld als zeer mooi uh, ervaren zal worden. In tegenstelling tot mijzelf. Dankjewel. Fijn. Ja. Oh. Kom op, dan je wel, We gaan maar aan de slag, dames en heren, Maria Koenis. Zeldzaam was, de vraag ernaar was groot Wie nu niet is om aan te zien Was dan een stuk of stoot Meisje met je paardenbek Vol griezelgraal ivoor op feestjes wordt geniet, genoot. In winkels drinkt men voor. Schoon, het is niet weet. wezenlijk. Zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel. Dus onderhoud haar wel. Als het zeldzaam was, men vond u mooi en puur. Gij, monstertje, beleefde dan een menig liefdesuur. Van mannen ziet geslecht de nek en nooit hun vonkelend oog. Laat staan hun vieren apparaat, voor u kwam het nooit omhoog. Zo net is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel, dus onderhoud haar wel. De lelijkheid, als het zeldzaam was dan scheen voor u de maan. Kilometers penis zou net door uw nu verroeste scheden gaan. Helaas bent u vooralsnog gedoemd tot zedigheid. Niet door uw sterk norm besef, maar door uw lelijkheid. Schoonheid is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel, dus onderhoud haar wel allemaal. Schoonheid is niet wezenlijk.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 Over schoonheid gesproken. We hebben even onder het team, eh, onder elkaar, even gevraagd eh, hoe dat precies zit. Waar houden vrouwen nou het meeste van? En waar houden mannen nou het meeste van bij het andere geslacht? Eh, nou ja, billen, ja. Nou ja, het, het blijkt dat vrouwen als mannen gekleed zijn, of in ieder geval eh, de, van de ander kunnen gekleed zijn, kijken ze eerst naar de schoenen. Dus de schoenen moeten goed zijn. Als de schoenen goed zijn... daarna kijken ze naar de nagelriemen. Dus uh, uh, ben je een hele knappe hunk... maar heb je uh, de verkeerde schoenen en uh, vuile nagelriemen... dan kan je het vergeten. Dus vandaar dat ik elke ochtend... <lacht> bezig ben. Uh, en, maar als... Er is natuurlijk erotisch gesproken nog iets anders aan de hand. Want dit gaat meer over, kan deze man, van een vrouw uitgezien, hè? we hebben het straks wat over wat mannen mooi vinden aan uh, vrouwen. Ik kan het je nu al zeggen, wat mannen mooi vinden aan vrouwen. Alles. <lacht> Alles. Uh, maar als het erotisch gesproken, kijk die schoenen, goede, dure schoenen wil zeggen, die man kan voor zichzelf zorgen. Hm? Dus daar kan ik wel mee. Uh, die nagelriemen is, als hij zijn nagelriemen net zo verzorgt, als hij mij verzorgt, dan komt het goed. En gaat het puur om erotiek. Want ja, ook meisjes hebben dat. Dan is de bilpartij heel belangrijk. Gelukkig is dat bij mij prima in orde. Vandaar dat Simone Zuurberg heel graag met mij nog een lied wilde doen. Ik kan mij er zo ongelooflijk wild aan irriteren dat men met dansen is plezier voor twee mag adverteren. Want in mijn geval geldt het plezier voor twee alleen de heren. Want ik weet zelf toch ook wel dat ik dans als een kalkoen? En volle discotheken kan ik ook niet zo waarderen. Wat is er nu zo leuk aan om je leeg te transpireren? Waar mensen hele nachten verticaal staan demonstreren hetgeen ze met elkaar eigenlijk liggend wilden doen. Maar laatst, omdat ik jarig was, dacht maar mij te trakteren. Door bij het Nationaal Ballet een plaats te reserveren. Nou, meer voor haar dan voor mezelf wou ik dat wel proberen. Nou, dat is heel wat anders dan die slome sloos. Nu heb ik het dus eigenlijk alleen over de heren. Die stuk voor stuk hun winterpeen bepaalt niet camoufleren. Maar het zijn vooral hun achterkanten die mij fascineren in van die dunne, strakke, halfdoorzichtige majo Ik krijg zo'n kippenvel, mijn handen gaan zo trillen, van de billen van het Nationaal Ballet. Ik word verliefd op deze deinende idylle, op de billen van het Nationaal Ballet. Bij iedere pose moet ik zo blozen, mijn knieën knikken heftig, ja, bij elk duet, Ik voel een kriebel, ik schuif een wiebel, ik krijg zo'n raar gevoel bij iedere pirouette. Ik klem mijn kaken op elkaar, om maar niet te gillen. Oh, ik hou zo van de billen van het Nationaal Ballet. De hele dag erna heb ik toen lopen fantaseren. Die mannen zouden best wel iets verrekken of blesseren. Wat zou ik graag die billen, uh, mannen masseren. Ach, nu weet ik pas wat het is om echt verliefd te zijn. Uiteindelijk besloot ik om te gaan solliciteren. Een diploma bleek wel te frauderen. Ik greep een vel papier en daarop schreef ik, mijn heren. Masseren is mijn roeping en ik doe het zonder pijn. Ik krijg zo'n kippenvel, mijn handen staan te trillen van de billen van het nationaal ballet. Waarom verloor ik deze dein aan de idylle aan de billen van het nationaal ballet? Bij iedere pose.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 Ik kreeg een invitatie om mezelf te presenteren, persoonlijk bij de hoogste baas, die mocht ik tutoyeren. Toen heb ik mij, ik mag wel zeggen, laten engageren. Een meisje is een meisje, ach, je weet waar hoe dat gaat. Al was ik vastbesloten elke neiging te negeren Ik kan me niet op mijn gescheurde schouder concentreren Als zeventien Mario's daar een verkoudheid staan riskeren En met hun rug naar mij toe padde deukjes repeteren Ik weet gewoon, die ga ik alle zeventien fouilleren De knul waarmee ik bezig ben begint zich te verweren Want ik ben ongemerkt al met z'n billen aan het jongleren ik stond dezelfde avond nog op staande voet op straat maar ik krijg zo'n kippenvel mijn handen gaan zo trillen van de billen van het nationaal ballet waarom verloor ik deze deinende idyllen Van de billen van het nationaal ballet Ik klem een kaken op elkaar Om maar niet te gillen O oh, ik hou zo O oh, ik hou zo O oh, ik hou zo Van die billen Oh god ik hou zo van die pillen van het Nationaal Ballet. Ja. ja. ja. Bakker, ben je er nog of uh, ben je weggegaan in de pauze? En uh, goed. Hey Marleen, uh, wij, wij hebben het eigenlijk uh, nooit over jouw uh, liefdesleven. Uh, en nou ja, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar je straalt ook niet uit om daarover te beginnen. Oh. Um, maar uh, ik, ik heb ja. het idee, dat, dat, dat moet toch wel ontzettend uh, fijn en uh, heel erg leuk zijn. Ja, uh, ja. ja, ja. Um, ja wel want... een beetje vermoeiend is het. Is het vermoeiend? Ja, het is wel vermoeiend. Ja, ja. ja, want in Leiden zijn de zeden een beetje anders, hè? Nou ja, misschien, ja, ik denk het wel. Nou, volgens mij is het iedereen wel. Daar wil ik het ook eigenlijk een beetje hier uitleggen. Want het is allemaal niet meer zo, zo eenvoudig eigenlijk. Oh, ik dacht dat het, het is juist eigenlijk... een eenvoudiger werd. Maar nou, dat... nee, ik vind wel jammer, je, je moet echt je kop erbij houden. Het is, uh, ja. het is echt vermoeiend eigenlijk. Oh, maar wel heel erg leuk, dus ik ben nu ook weer helemaal... Ik ben verliefd tot over mijn oren. En hij vindt mij ook wel lief. Toch is het geen relatie. Al zijn we seksueel heel actief Ik volg de nieuwe relatieregels Je moet eerst door vier fasen heen Je moet je kopper wel goed bijhouden Anders ben je zo weer alleen Fase 1 dat heet gescharrel Je vrijt maar dat zegt helemaal niets Je mag ook vrijen met vijf anderen Verwar alleen hun namen niet ik wil echt graag meedoen, maar kan ik ook nog heen en weer. Stel dat fase 2 niet leuk is, kan ik dan terug naar fase 1. Merk je tijdens het gescharrel, dat die kwaliteiten heeft. Dan is het een kwaliteitsscharrel, dus dan heb je een kwarrelbeet. In fase 2 zie je hem steeds vaker. En voor je het weet lijkt het heel dik aan. Je mag nog steeds met anderen vrijen. Maar hou ze wel bij elkaar vandaan. Van een kwarrel naar een prela. In fase 3 ben je heel ver heen. Want dat is een prerelatie. En dan mag je er nog maar één. De laatste stap is een echte relatie. het lijkt een kleintje, maar is heel gemeen. Je moet naar zijn familiefeestjes. En die één, best slechts die één. Schaar ook maar op Rela Kwaal, kwarel, Rela. Prela. Maar kon ik ook maar heen en weer? Stel dat fase 4 niet leuk is. Mag ik dan terug naar fase 3? Ik wil echt vet graag meedoen. Maar kon ik ook maar heen en weer Stel dat fase 3 niet leuk is Wil ik wel terug naar fase 2 Stel dat fase 2 niet leuk is Wil ik wel terug naar fase 1 Scharrel, kwarrel, prela, rela Scharrel, kwarrel, prela, rela Scharrel, kwarrel, prela, rela Zolala. Dat was een, uh, ook weer een eigen, eigen tekst. Ik meen op een uh, melodietje van De Dijk. Um, nou mensen, we gaan weer even naar wat uh, maatschappijkritiek. En nou ja, iemand die altijd kritisch is... weliswaar wat ouder, maar altijd helder... dat is natuurlijk Helene Butijn. Hé, hey, maar Helene, dat, dat gaat uh, goed hè, met die bezuinigingen. Ook, uh, voor, uh, voor is, blijven de ouderen nog een beetje buiten schot? Nou, uh, helemaal niet... Oh, wat, maar daar hebben ze wel wat op gevonden hoor. Ze weten al waar ze koffie kunnen drinken. Je bedoelt, de ouderen weten nu waar ze koffie kunnen drinken? Ja, het is gratis. Oh, waar dan? Dat wil ik ook wel weten. Nou, dan moet je maar luisteren. Oké. Okay. <lacht>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 en dan leen we een lekker bakkie, helemaal op ons gemak. Mijn rollatotje, mijn rollatotje brengt me overal naartoe. Mijn rollatotje brengt me overal naartoe. Ook al ben ik oud... Ook al ben ik oud, oud nog lang niet uitgeschouwd, oud. nog lang niet uitgeschouwd, uitgeschouwd. Landrelatie, want we hebben een latrolatie met elkaar opgebouwd Mijn rollatortje, mijn rollatortje, mijn rollatortje Brengt me overal naartoe bij de kassa loopt het spaak, wij betalen steeds contant, wij vertragen zo de zaak. Het loopt danig uit de hand, iedereen wordt ongeduldig, maar wij doen alles zorgvuldig. Mijn rollatortje Mijn ro brengt me overal naartoe Mijn rollatortje Ook al zijn we oud Ook al zijn we Nog lang niet uitgesjouwd Nog lang niet uitges Want we hebben een latrolatie Want we hebben een latrolatie Met elkaar opgebouwd mijn rollatortje, mijn rollatortje Mijn rollatortje brengt me overal naartoe Nu iedereen boven de zeventig en onder de negenenzestig Mijn rollatortje, mijn rollatortje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 Dames en heren, alles komt goed. Nou, ongeveer, hè? Komt toch wel goed? Ja, alles komt Goed. goed. Alles komt goed, alles komt goed. Het wordt precies zoals het wezen moet. De mooiste dromen worden waar. Geloof mij nou maar, geloof mij nou maar. Alles komt goed, alles komt goed. Er komen zeehondjes in overvloed. En elke vrouw komt acht keer klaar per dag. Geloof mij nou maar, geloof mij nou maar. Hou goede moed, hou goede moed. Neem van mij maar aan, alles komt goed. Alle ruzies worden bijgelegd. Er worden lieve dingetjes gezegd. En iedereen houdt van elkaar. Geloof mij nou maar, geloof mij nou maar. Alles komt goed, alles komt goed. We mogen stuk voor stuk naar Hollywood. Nog even en het is zover. Dan zijn we allemaal een filmster Alles komt goed, alles komt goed Neem van mij maar aan, alles komt goed Nooit meer wachten voor iets in de rij Eén grote, blije maatschappij en... Oh, sorry hoor Alle was wordt stralend schoon Seks met boekenleggers, doodgewoon Er heeft geen neger meer diarree, de hele aardbol die doet mee en elke Tibetaan ligt in een deuk. En Maarten van Rossum vindt alles leuk en het Przewalski paard loopt lachend rond. Met een Javaanse jongen in zijn mond. Sorry, Alles komt goed, alles komt goed. Neem van mij maar aan, alles komt goed. Het komt op zijn pootjes weer terecht. Zeg maar dat Maartje het heeft gezegd, alles komt goed, alles komt goed. Neem van mij maar aan alles komt goed. Het komt zijn pootjes weer terecht. Zeg maar dat Maartje het heeft gezegd. la la la la la la la la la la la la la la la la la Dames en heren, uh, we hebben altijd een speciale gast en nu ook uh, een hele speciale gast, iemand die het klappen van de zwepen bijna kent. Uh, hij heeft uh, audities gedaan, je weet dat momenteel is weer een musical aan de uh, gang, een nee, prachtige musical, vier, vijf, zes sterren uh, over het leven van uh, Hazes. En uh, nou ja, ik weet niet precies hoe het afgelopen is, maar Klaas, ik weet, jij hebt auditie gedaan en volgens mij ben je aangenomen, want je ziet er zo blij uit. En uh, waar is je background choir? Dames en heren, Klaas Visser en de Vissertjes. De Rachels, ja, die zijn wel aangenomen. Maar ik ben, uh, nee, toch niet, nee. Wat? En, niet aangenomen? Nee, nee. En ik, ik snap het niet, want ik had me echt zo goed voorbereid. En, uh, ik weet dat je hebt keihard gewerkt. Keihard ja. gewerkt. En ik heb, alle muziek heb ik... Nou, met jou ook. Ik heb teksten gedownload en. Uh, ja, dat nee. zei ik. Ik zei Klaas. Je moet gewoon uh, YouTube -en, ja. en die teksten downloaden. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Maar wat is er ja. dan fout gegaan? Nou, ik weet het niet. Misschien kunnen jullie het vertellen. Uh, Volgens jullie. Nou, weet je wat, ik, laat ik het gewoon horen. Van, kijk, dan hoor ik wel uh, of, of, of, of, of ze ja. mij goed genoeg vinden, okay. wat dat betreft. Of dat er iets. Ik snap er echt niks van. Je ziet wat voor kneuzen nu in die musical staan. Jongen, jongen, jongen. Echt veel beter hoor, kijk maar. Ik heb een Ja, precies discotheek in een week de van ik zat mij voelde ik alleen zo daar druk en warmer was kruk leeg uh, naast ik zat Kijk me na, proostte je toen, week zo ik ben. Steeds nog denk ik ja, geweest was het goed. Zat me naast me toen, borde hier. Mee je drink, vroeg ik. Oké, okay, hij vond dat. Week me na, proostte je toen. Ik denk zo, ik werd verliefd, beetje u. Uh. Verliefd, beetje uur. Uh. Dacht ik, verliefd, beetje uur. Uh. Ah, ah, ah, ah. Dacht toen jij wist wat ik als gewacht zo lang op jou had in als kind dromen als nacht deze jij voor mij bent voorbij snel ging droom die maan zij stond op en jij zij stond op en jij vrij plaats je mijn hou vrij plaats je mijn hou weg moet ik even Terug ben zomaar. Weg moet ik even, ben zomaar. Leeg die kruk, bleef ach Leeg die kruk. Kreeg bleef de gaten, in ik toch. Kreeg de gaten, Kreeg je in in ik je dat tocht. mij zonder ging. Alleen weer ik was. Alleen weer ik was. Verliefd beetje, 嗯. Uh. Verliefd beetje, uh. Dacht ik verliefd beetje, uh. Ah, ah, ah, ah, dacht toen jij wist wat ik als Gewacht nooit op jou ik had te zat ik kind een, Als verliefd beetje een, Verliefd beetje een, Dacht ik verliefd beetje, een, dacht, ik verliefd beetje een, ah, ah, ah, dacht toen jij wat ik als, gewacht nooit op jou ik ga. Dromen te zat ik, kind, een deze, jij voor mij bent. Voorbij snel ging droom die man. Kind als nacht deze jij voor mij bent. Voorbij snel ging droom die maan Hij lief je aan Ja, er stond niks mis mij. Als nu aan zou staan, zou je wel winnen. Ja, ik denk het wel, ja. ja. ja ik snap er niks van. Ik vond het ontzettend goed klinken. Maar heb je wel gedaan wat ik zei? Je moet downloaden, hè? Dus ja. van een Mirror site. Mir, nee, Mirror, toch? Ja, Mirror.nl ja, mirror. Mirror.nl? Nee, niet Mirror.nl want dan krijg je alles, krijg je alles gespiegeld. Dat, dat heb je toch niet gedaan, hè? Nou, ik vond het prachtig. Dames en heren, vonden jullie het ook niet fantastisch? Ja, ja. Zullen we het nog een keer doen? Ja. ja. Oké, okay, dames en heren, deze geniale uh, middag weer uh, van Café Chantal wordt op Radio 501 uitgezonden op 2 december van 2 uur tot 4 uur. Dus als u tegen al die mensen die wel mee wilden, maar niet konden, dat zegt, dan kunnen ze nog even nagenieten. Dus luisteren via www.radio501.nl Ja, dus, oké. Okay, um, ook heel erg bedankt Christel, waar ben je? En haar bandieten van Achter de Bar. Yeah. En JP Koen, dankjewel. Oh. Het is toch wel fijn dat we hier altijd mogen, mogen zingen. En ook heel erg bedankt uh, uh, Jan Dekker en Jur voor het geluid. Dat is heel goed, dankjewel. Nou, uh, dan heb ik nog een verrassing voor jullie, want het is nog niet klaar. Uh, ze hebben heel veel geld gekost, maar dat kon wel een keertje, vonden wij, voor jullie onze trouwe, trouwe fans. Uh, ik weet niet of je het zo net hoorde, maar de helikopter is al geland, uh, want uh, hier zijn ze, de G-Spots! Hoi, hey, wat hey, fijn, dat, is super. dat jullie goed de tijd konden vinden, dus ja, hartstikke goed, dat fijn, hoe hele heel echt speciaal ben van jou, ja. hoi. Hey een speciaal van jou? Ja, gewoon speciaal van mij. Uh -huh. mooi hm, um, ma Mag ik even een klein promotje doen, uh, Feiko? Een promotje. natuurlijk. Promo. Ik ben je assistent uh, even. Okay. Um, op de tafel daar liggen ook de foldertjes. Op 8 december kunt u de T-Spots en de Billy Boys, u weet wel die vervelende mannen, uh, zien in het bakkenhuis. Uh, ik zal ook even de speeldata doorgeven. Dat is uh, uh, 8 december. <laughs> ja? oh. Iedereen is dat je erbij komt. Ja. Ja. zijn allemaal stil van. g Spot en de Billy Boys samen in één programma. Nou, dat wordt In het pakhuis, 8 december. 8 december. Ja. Ja. En tevens laatste voorstelling. <coughs> um, uh, gaan jullie nu ook een liedje doen uit die voorstelling of uh, iets nee, anders? Nee, nee, wij nee, doen nee, iets. nee we gaan nog niets in verklappen. In. Oh, Dat is heel exclusief, zeg? Ja, ja. ja. Ik. Hans de boy, hij brengt je naar het station. In zijn wagen haal je het mooi. Ik zei, dat is goed, maar god, wat reed die man stom. We kwamen aan bij een leeg perron en hij zei, het zit je niet mee. Nee, Heel in de vette ging de laatste wagon. Ik zei, goed, oké, okay. ik ga met je mee. ik daarnaast hem wat was het heet alles behalve voldaan er kwam al licht door de ramen ik zei ik heb geen tijd voor ontbijt ik moet gaan hij zei alleen maar tot ziens Annabelle en ik dacht die hoef ik nooit meer terug zo'n slechte minnaar heb ik zelden gehad stonk uit zijn bek en dan al dat haar op zijn kont en zijn rug Ach, Hans de boy ik wil niets meer met jou, Hans de Boy. Hans de Boy. Ik wil niets meer met jou, Hans de Boy. Maar ja. Vanaf die tijd zag ik hem overal. Dan stond hij weer op een hoek. Ik kon niet meer naar mijn lievelingsgroeg. Die enge dwars overal naar mij op zoek. Hij stift de stad door op zoek naar de glimp en ik dacht, hoe kom ik af van die gek? Hoorde hij hardop praten in zichzelf, Stond die hij weer uren met zijn hoofd om de hoek van de nek. Die yeah. Hans de Boy, ik wil niets meer met jou, Hans de Boy. Hans de Boy, ik wil niets meer met jou, Hans de Boy. op een avond dacht ik, ik ga en stapte snel op de tram. Ik ging naar mijn zus in Parijs, maar toen hoorde ik geroep en gerem. Hij sprong een auto uit en greep me vast, ik stond stil en keek om. Ik keek een man en was pijnlijk verrast, hij zei, hé hey, waar moet je naartoe? Ik zei, naar het station. het het gaf twee maal enkele reis Hij zei ja, nog één erbij het het van twee maal enkele reis En als verland keek ik opzij Hij zei ik heb je gevonden vandaag Ik laat je nooit meer alleen Al reis je door naar Barcelona of Praag Al reis je door naar het tijd van de wereld Ik ga met je mee Nee, Hans de Boy ik wil niets meer met jou, Hans de Boy. Hans de Boy, ik wil echt niets met jou, Hans de Boy. Geen geklooi, want wat flik je me nou, Hans de Boy. Klerenzooi, wanneer luister je nou, Hans de Boy? Jeez, pas. Oké, de rest van het Cabezotan team, kom maar op het podium. Dames en heren, aan mijn rechterhand. Maartje Brandt. Woe. En Cora Lieshout. Woe. En Helan, Helan van Wessel. Helan Helen van Wessel, hartstikke mooi. Erika Nannings. En een heel groot applaus voor uh, Helene Butein. Ja. En een nog groter applaus voor de vrouw zonder naaldhakken, Maureen Bakker uit Leiden. Ja. En Marielle Hoogland uit de Kersenboger helemaal. Ja. En Fons Vlotman zijn tweede optreden bij café van Fons Vlotman. Woe! En helemaal uit Hoogwoud, Simone Zuurbier. En helemaal uit het centrum van Horen, Klaas Visser, ofwel Resif Saalk, En Dirk, helemaal uit de Zwaarblokker. Dirk van der Duin. Uh, en dan hebben we Emmanuel van der Ven, de dichter. En natuurlijk uh, de geluidsman, en ik wil trouwens, heb ik nou iedereen gehad? En Fyko de Leeuw. En de knapste en de mooiste, Maria Koepis beste taartjes Maar uh, natuurlijk het meest grote applaus voor onze kanjer, Fijco de Leeuw. Goeie! Dankjewel. Het Café Chantan, Café Chantan, daar krijgt u bij een En een rijtje en een reitje, in het Café Chantan, Café Chantan, daar heeft u voor een blik de hele middag schik, daar heeft u voor een blik de hele... Zo, dat was hem dan weer. Café Chantal van de maand november zit er weer op. Je hebt vanmiddag geluisterd naar de live registratie van Café Chantan van 18 november 2012. Alle informatie over Café Chantan kun je vinden op de website www.caféchantan.nl. Daar vind je ook alle data voor het seizoen 2012-2013. En Radio 501 is er dan ook weer bij. E-mail kun je sturen naar rogierradio of als je iets algemeens kwijt wil aan Radio 5.1 dan kun je e-mail sturen naar studioradio Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende maand. Naar de hoofdstad van west friesland Dit is Radio 5 5.1